President Balthersen van Suriname eist het ontslag... van een topambtenaar van het ministerie van Onderwijs. Balthersen haalt hem verantwoordelijk voor een foto in een geschiedenisboek... waarop Balthersen op een protestbord wordt uitgemaakt voor moordenaar. De president spreekt van geschiedvervalsing en eist rectificatie. Het weer, wolkenvelden in het midden en zuiden... kan tijdens opklaringen mist ontstaan, minimaal rond 12 graden. Overdag overwegend droog en vooral in het zuiden af en toe zon. Het wordt 18 graden aan de kust tot 23 landinwaarts.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 0800-1121. Het is het telefoonnummer dat je beste vriendje is de komende vier uur. Want als je dat nummer belt, dan kun jij de inhoud van dit programma bepalen. Uh, het is eigenlijk hetzelfde als altijd. Het draait om vragen en antwoorden. Dus loop je rond met een vraag waar je zo'n 123 het antwoord niet op kunt vinden. En wil je die vraag graag een keer voorleggen aan de luisteraars van Radio 1... dan toets je nu dat nummer in. 0800-1121. Soms is het heel druk via de telefoon en dan kun je een mailtje sturen naar nachtzusterapenstaartje Vermeld dan even je telefoonnummer, want het leukste is altijd als we jou even kunnen laten horen op de radio. Twitteren kan via apenstaartje-nachtzuster en uh, chatten kan ook via www.nachtzuster.net Maar de snelste weg naar de wachtkamer van de nachtzuster is en blijft 0800 1121.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 Nacht wat ben ik zonder al je zorgen? Nacht zuster, al ik de morgen? Nacht zuster, het zal niet bij je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 Doe maar. En uh, Nachtjes. Vrienden Nachtjes. Nachtjes. Nachtjes. Nachtjes. Nachtjes. Toen schrok ik toch even. Ik, van, als, je, als Nog een jaartje. En dan is het net zo lang geleden als, dat hij zong 32 jaar. En uh, wel een beetje raar, maar uh, vlinders in mijn buik. Dat soort toestanden. Is net zo lang geleden als um, die 32 jaar, zeg maar. dus die dubbel 32 jaar. Want hij is 63 geworden, als je begrijpt wat ik bedoel. Um, 0800-1121 is nog steeds het telefoonnummer hier in de studio. En dat betekent dat als je dat nummer toetst... dat je zomaar gewoon even hier uh, op de radio een vraag kunt stellen... of een antwoord kunt geven. En dus de inhoud van dit programma kunt bepalen. 0800-1121. Eens even kijken, Joep. Ja, goedenavond. Hallo. Hoi. Ik hoop dat je me goed kan horen, want er zit een beetje een zoom bij mij op de lijn. Nou, die zoom die zit hier ook, hoor. Oh, oké, okay. dat is een beetje irritant. Ja, er zit, uh, er zit een, uh, een bij in je horen. Ja, ja zo'n tijdje zo, maar ik weet niet waar het aan ligt. Oh, dus altijd als je iemand belt, dan, krijgt die, uh, dan krijg je die bron? Vaak, uh, vaak wel, soms niet. Dus hmm. uh, ik maar net vanaf, geloof ik. En er zit geen systeem in, wanneer niet, dat je, zeg maar, vaker nee, uh, met nee, je linkerhand ja, uit het dan raam kunt hangen? Dan, uh, dan uh, zou ik wel zorgen dat het niet zo is. Nou, laten we het kort houden, want het is best irritant. Ja, dat klopt. Zeg het maar. Eh... Uh, nou, mijn vraag is eigenlijk de volgende. Ik ja. reis best wel aardig wat met de trein. En uh, treinen bestaan eigenlijk voor nou, minimaal een derde volgens mij uit eerste klas coupés, terwijl er nooit iemand in zit. Nou, nooit is... Uh, de... nou ja, weinig oh. in verhouding tot tweede klas of treinen die soms best wel druk zijn. Ja, je bedoelt van dan dan, dan zit je dat... in, de, in een hele volle trein en dan is er nog ruimte in de eerste klas. Waarom maken ze van die eerste klas dan niet ook gewoon tweede klas? Nou, ik vraag maar hoe die verhouding dan berekend wordt. Want ja, uh, ja hoe moet ik dat zeggen? Ik zit reizen ook wel eens met internationale treinen bijvoorbeeld. Nou, de tweede klas speelt dan helemaal uit. Ja. In de eerste klas zit niemand, maar dan mag je ook niet op de eerste klas gaan zitten. Nee, want dat is wel zo, uh, de, de, heel veel mensen denken dat hè? Dat dat mag. Dat als de tweede klas vol is, dat je eerste klas mag gaan nee, zitten. Nee, nee, dat mag niet. Weet je dat uit ervaring? Uh, nou ja, soms is er wel eens een uh, soort van aardige conducteur die zegt: van Nou, uh, ga maar zitten. Maar <laughs> ja, meestal niet. Nee, ah, dat is wel dat jammer. Hoe dat dan berekend wordt, kan ik me ook voorstellen dat het toch wel heel veel kost om dan uh, al die treinstellen te laten rijden. Ja, nee, hey, er zit wat in. Maar ja, um, ja dit, ik weet dat er machinisten zijn die luisteren naar dit programma. Die weten ongetwijfeld hoe dat in elkaar steekt. Oké. Okay. Dat hoop ik tenminste. Hè? Nou, ik hoop het. Maar misschien is dat een simpel antwoord hoor. Ik heb er ook nooit echt heel erg druk naar of heel erg uh, actief naar gezocht. Maar ik denk van het schoot weer ineens te binnen. Ja, voor mijn gevoel klopt het ook wel een beetje. Dat als je meer betaalt voor een kaartje, dat er dan wel gewoon altijd heel veel plek is. Ja, dat is die eerste klas. Hè? Ja, zo voelt dat wel een beetje. Maar ja, want, want verder is het verschil eigenlijk niet heel groot. Behalve dat de stoelen misschien iets uh, plucheriger voelen. Ja, ze zijn iets grotere. Ja, is dat zo? Dat weet ja, ik dan ja, weer niet. Ja. Ja. Met een lampje in de stoel uh, vaak. Oh, een lampje in de stoel. Ja. Kijk, dan ga je al snel bijbetalen. Maar reis je veel eerste klas? Uh, nee, ik reis altijd tweede klas. Altijd? Ja. Nooit een keer dat je denkt van, nou, ik... Uh... Nee, dat ja, is een beetje zonde van het geld. Ja, dat, nou, dat vind ik eigenlijk ook. Ja. Goed, uh, waarom zijn er eigenlijk veel eerste klas coupés? Ik schrijf hem op, Joep. Ja, in verhouding tot mensen die reizen. Naar mijn gevoel, Ik Ja. dat er wel... Uh... Heel ja, misschien valt het al. Ja, het is natuurlijk heel erg verschillend of je in hele drukke uren reist of in rustige uren. Maar ja, uh, 0800 1121. Dankjewel ja. voor je vraag. Ja, oké, schat. Goedacht. Ja, hoi. Hoi, mevrouw Jasper. Ja, um. Ik wou zo graag weten, ik hoor iedere keer op de televisie ja. um, dat er een uh, actie is om alle uh, programma's weer naar voren te krijgen, om, in verband met het feit dat de televisie 60 jaar bestaat. Ja, ja. Um, dan kan je dus uh, uh, via je computer kan je dus www.tv60 uh, zien te bereiken. Maar ik ben 92 jaar. Ja. Geen televisie. Ja, Anna, oh, nou, zeg ik het weer zoiets. Ik heb geen computer. Nee. Uh, en dan wil ik zo graag weten of er een postadres is. Oh. Wat een goeie. Van die, van die, van die toestand. ja kijk, ik heb natuurlijk doordat ik al zo... Uh, ja, ik ben 92, dus ik, ik heb al een paar jaar dus televisie al meegemaakt. En ik weet dus programma's van vijf, meer dan 50 jaar, kan ik me nog herinneren. Dus uh, die zou ik zo graag doorgeven. Ja, als er iemand, iemand zou moeten stemmen, dan bent u het natuurlijk. U heeft het allemaal dat gezien. Juist die oude dingen, hè? Ja, en, dat is ook ja, wat. Misschien juist leuk. Ja. Maar, maar ja, hoe, hoe, hoe doe ik dat als ik geen uh, computer heb? Nou, wat slecht hè? Raar hè? Ja, dat vind ik echt wel een beetje slecht. Ja, en het is dus echt, ik heb het iedere keer gehoord: www.tv60, daar kan je dan terecht. Ja, ik, ik, zit er, nou, ik, zit, ik zat even te zoeken, want het heette Televisiekanon. Dus ik zat al even te kijken op uh, tvkanon.nl. Kom je er ook terecht en dan kom je inderdaad meteen, zie je een foto van uh, zuster Clivia? Ja. Van ja, zuster, nee, zuster, dat heb ja, ik al ja. niet meegemaakt. Dat, ja. dat is. Uh, maar u, u wel, hè? Ja, ja, ja. Ja, ja dat, nou, dat is ook wat. Dan moet u toch op. U moet daarop kunnen stemmen. Daar moet, moet, moet ik toch iets mee kunnen doen? Ja. Nou, nee, dat vind ik ook. Maar we, we, uh, wat wij kunnen doen. Dan ja. stem ik gewoon even voor u. Oh. Dan doen we het zo. Ja. Maar dan moet ik even kijken hoor. Ik vind het alweer ingewikkeld. Het is ook weer wat. Even kijken. Dan beginnen we bij uh, de afdeling talkshow. Zo. De talkshow. Wat is uw favoriete talkshow? Nee, die heb ik niet. Van. Heeft u geen favoriete... Nou, mevrouw Jasper. Van, van nou vandaag de dag? Nee, van, nee, van de afgelopen 60 of, jaar. Nee joh, ik heb, ik heb een, twee programma's van 50 jaar geleden, die wou ik graag doorgeven. Uh, welke waren dat dan? Dat is Cyrano uh, uh, de Bergerac met Guus Ermes. Ja, dat een is drama dan, hè. Ja, de, ja, van horen vertellen hoor, Ja, niet van ja. dat ik het zelf... Ja. En dat moet ongeveer 50 jaar geleden zijn. Ja. Nou, en dan heb ik nog een programma. Ja. En uh, dat is uh, het toneelstuk. Uh, vroeger was er op donderdag altijd een toneelstuk, op donderdagavond. Ja. Heel vroeger. En uh, daar heb ik dus gezien Alexander de Grote. Ja. En ik uh, vertel het echt eerst. Zo is het stuk. Want uh, er was een hele jonge... Uh, Tournee die was dan Alexander de Grote. Ik zie hem nog in zijn tent. op een van die grote, grote veldtochten die hij gehouden heeft. In zijn tent zie ik hem heen en weer springen. Ja. En wie was dat? Dat was Ramses Shafi. Eerlijk waar? Ja, en dat is, ik denk, 51 jaar geleden. Ach. Maar dat gaan we al, want u mag, u, ik kan wel voor u even stemmen, zeg maar, in de categorie drama. En dan kan ik ook een programma toevoegen. Ja. Alleen in de categorie drama mag u er dan maar één toevoegen. Dus dan moet u kiezen oh, tussen Cyrano de Bergerac en uh, Alexander de Grote. Dan die Alexander de Grote. Nou, dan kunnen we even want, kijken. Vind ik, namelijk, ik, en, ik had toen het gevoel van, ik, ik kende, uh, ja, want anders schaf helemaal niet. Uh, dat was een, een hele nieuwe naam voor hem. dus ik had het gevoel van, nou, ik heb nou de toneelspeler ontdekt van Ja, Nou, nou daar heeft u er wel oog voor gehad, want uh, die uh, Ramses Shafi, uh, ja, daar dus hebben is, we nog wel nou, wat pas, Ja, allemaal ja. komen. Ja. Maar het moet ongeveer 50, 51 jaar geleden zijn. Nou, ik, ga ze, ik, ga, ik ga er zo even op klikken, maar ik wil toch even, want ik zit nu in de categorie talkshow, ik ja. denk, als ik tegen u alle namen van deze talkshows noem... Dan is, dan is er vast wel eentje die er bovenuit springt. Dat u zegt, oh, oh dat was leuk. Ja, oh, eh... Um... Oh, oh, oh. Nou, zal ik eens... Ik doe, ik doe, ja? de, doe ik eventjes de dingen waarvan ik denk van... god dan kan ik me niet meer herinneren dat ik dat ooit ja. gezien heb. Een groot uur u. Ja, dat, ja, ja, ja, ja, prima. Doe dat maar. Nee, nee, ik heb ook nog mise en scène. Nee, dat groot uur u. En Ik heb ook nog voor de vuist weg... Nee. nee. Ja, ja, allemaal leuk, hoor. Allemaal Ik maar, maar het grote huis vindt er zeker voor mij uit. Nou, maar ja. dan, dan klik ik daarop, want ik denk dat er inderdaad... Oh, kost... dat er niet heel veel mensen zijn die, die daar nog op klikken, die... Uh... Dus te maken. Ja. ja, wat een leuke man was dat. Ja, ja en is enig. het nog steeds waarschijnlijk, maar... Ja, ja. Dat is... Oh, jeetje, dan moet, ik alles, dan moet ik al uw dingen gaan invullen meteen. Oh. Oh. Nou. Nou, dan ga ik dat doen we even buiten de uitzending, want niemand hoeft okay. te. Alhoewel, nee, die mensen hoeven niet. Dat is wel grappig, dan moet ik een e-mailadres invullen. Daar ga je alweer. Nou, dat kan natuurlijk niet, hè? Nee, dat is stom. Dat heb ik niet. Nou, ik ga de, daar ga ik. Ik ga hier eens eventjes interne landshow over breken, hoor. Ja, heel graag. Ja, dit kan natuurlijk niet. Oh, we nee. weet je wat ik doe. Ik vul gewoon mijn. Ik, ik had nog niet gestemd, maar dan ga ik gewoon namens u stemmen. Ja, Dan ben ik dan ook wel weer, hup, dan kan ik oh, gewoon... Oh, dat kan natuurlijk ook. Ja. ja, dan kan ik alleen zelf niet meer stemmen. Nee. En ik zou zelf, zou ik dan niet direct op een groot uur u stemmen? Mm -hmm. Maar dat zijn allemaal details. Dan moet ik even de hele administratie afwikkelen, hoor. Vertelt u ondertussen nog even iets leuks? Wat moet ik voor leuk vertellen? Nou ja, als u 92 bent, dan heeft u vast wel leuke dingen meegemaakt. Nou, nou als ik aan dat die, aan die, uh, programma van Alexander de Grote denk, dan. Mm. Uh, ik was de volgende dag, ik toch heb alleen zitten kijken, dat weet ik nog wel. En ik, de volgende dag dat ik, hebben jullie, he, he, iemand van de waren natuurlijk niet, zoveel mensen die televisie toen hadden, nee. uh, hebben jullie dat gezien? Een geweldige toneelspeler, fantastisch gewoon. Nou. <lacht> Ja. <laughs> maar, maar bent u dan daarna ook... Uh, oh, ik moet akkoord gaan met voorwaarden. Ze zien dat ik er nog acht weken lang allerlei uh, uh, de berichtjes heb. Uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, moet ik nou ook een... een moet je een, uh, nog meer hebben? Ja, ik moet iets in... Ik moet, dat vind ik altijd zo moeilijk. Je hebt op internet, als je, als je dan iets invult... dan moet je altijd even de lettertjes overtypen. Dan zeggen ze, uh, typ de volgende lettertjes even over. Oh, leuk. En, ja. en die woorden die ik dan over moet typen, die kan ik nooit lezen. Dus dan moet ik altijd 26 keer proberen. Oh, gaat in één keer goed. Nou, en dan, oh ja, dan moet ik in mijn e-mail moet ik de link. Maar ik ga nu naar drama, want het is natuurlijk het is belangrijk ja? dat ik dat eventjes... Eens even kijken wat er allemaal bij drama staat. Bartje, bij nader inzien, dagboek van een herdershond, een mens van goede wil, de kleine waarheid. Nou, er staan allemaal mooie allemaal, dingen bij. Allemaal later. Ja, we doen ik, mijn programma. Hoppakee, oh, dan moet ik het weer allemaal invullen. Nou, oh. oh, ik ga, dat moet dan even tegen mijn baas zeggen dat dit handiger kan, hoor. En dan denken ze natuurlijk... Dan moet ik misschien mijn geboortedatum even jokken... want anders denken ze, dat kan nooit dat, het, dat je Alexander de Grote <lacht> nomineert. Nee, want het is inderdaad... Dan was, was je er nog helemaal niet? Even kijken. Nee. Nou, maar dan doe ik gewoon... Oké, okay, op welk programma wilt u stemmen? En dan doe ik Alexander de Grote. Ja, en dan doe ik gewoon de grote. Ja. En dan zeg ik uh, namens mevrouw Jasper. Ja, dat is mooi. Uh, waar komt u vandaan? Barneveld. Uit Barneveld. En dan tussen haakjes 92 jaar. Moet Wil... ik mijn geboortedatum, Nee, hoor. Nee, ik hoor. doe gewoon mijn eigen woorden. Geboorte... Wil ik ja. graag stemmen op dit programma? Ja. Mevrouw Jasper vindt het het beste Beste uh, drama, televisiedrama, televisiedrama ooit. Ook al is het zeker 50 jaar geleden dat... Maar goed ik zo snel kan typen, Ramses ja. Shafi schitterde in dit stuk op ja. televisie. Uitroepteken. Zo. Nou, ja. dan moet ik weer die code overtypen. 201 i vi, vi. Oh, Wacht even, dan, dan doe ik, ik doe nog tussen haakjes. Mevrouw Jasper vindt het overigens jammer... dat er alleen gestemd kan worden via internet. Ze had ja. graag zelf meegedaan. Ja. ja, dat is prima. Dan weten ze dat ook meteen, hè? Ja. Ja, dan hebben we dat door. Ja, um, Radio 1, zo, want dat ben ik. En ik ben van Max, dat mogen ze ook best weten. Want Max ja. komt op voor de mensen die 50 jaar geleden naar Alexander de Grote keken. Zo, <lacht> verstuur, deur. hoppelakee. Ik, ik ben benieuwd. <lacht> oh, moet ik weer eerst dit in... Ah, poes, zeg, nou, het is maar goed dat ik dit allemaal in werktijd kan doen. Het ja, zou hè? me toch een halve dag kosten. <lacht> <lacht> ja, zo, de lettertjes ingetoetst. Nou, kom op, wat is er verkeerd? Oh, ik lees de lettertjes weer verkeerd. Hè? He he. Nou, het is maar goed dat we niet... Ondertussen ook nog een radioprogramma aan het maken. Ali. Zo. Nou, en dan uh, even kijken. Dan moet ik weer ergens op een, uh, op een knopje drukken. Het is wel een toestand, hè, mevrouw Jasper? Ja, hè? Ja. Ja, bedankt voor uw stem. Nou, okay. na, namens de hele televisiekanon... En uh, de erfen Ramses Chaffi. Ja, ik ben benieuwd. En, ik, als, het, als het nu niet wint, dan weet ik het niet meer. Oh, oh, ja. <laughs> zeg me dank, mevrouw Jasper. Oké. Okay, Tot de volgende keer. Kerst, als ik nog een keer programma. iets... Ja, dank u wel. Als ik ja. een keer weer iets voor je in kan vullen, belt u maar, hè? Oké. Okay. Goed. Ja, dag. dag. Dit is uh, Ramses Chaffi. En uh, laat me...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 Zo met de Ja, dat, het is gewoon echt heel mooi. Laat me was uh, dat van Ramses Shaffi En Ramses Shaffi, die shine dus uh, meer dan 50 jaar geleden al in het televisiedrama... Alexander de Grote. En daar is zojuist opgestemd door mevrouw Jasper in de televisiekanon. Dus misschien gaan we daar nog iets van, uh, van terugzien. Ja, zo ben ik er dus voor al je vragen en antwoorden. En als ik je meteen kan helpen, dan doe ik dat. Maar er is ook nog een heel groot luisterpubliek bij Radio 1... Veel mensen die gewoon wakker zijn, die een beetje nog op de bank zitten in de huiskamer, of die in bed liggen te luisteren, of in de auto onderweg, en die gewoon verschrikkelijk veel weten. Want eigenlijk allemaal bij elkaar weten we echt verschrikkelijk veel. Dus als je een vraag hebt, dan kunnen we het misschien uh, vannacht nog voor je oplossen via 0800 1121. Anne, goedenavond. Goedenavond. Hallo. Hallo. Hoe gaat het? Mm. Oh, dat, uh, dat klinkt alsof we dingen beter kunnen? Ja, dat is ook zo, maar dat zullen we niet. Nee, ja. want als ik iets voor je kan doen, doe ik het graag hoor. Nee, nee, dat is gewoon met mijn lichaam. Dat zit niet helemaal in orde. Maar dat, is, uh, dat komt nog wel een keer goed. Is dat zo? Als we lang hoeveel... genoeg wachten dan. Uh, ik zeg altijd, als we lang genoeg wachten, gaat het allemaal over. Oh, nou ja, dat, dat is zeker zo. Maar ja, je moet er ook nog een beetje van kunnen genieten. Maar... Ja, dat doen we toch wel tussendoor. Oh, hoeveel jaar ben je, Anne? 72. En vanaf welke leeftijd was het dat je dacht van nou, nu, alles doet het niet meer zoals ik zou willen dat het het deed? Nou, ik heb uh, met mijn 34 een ongeluk gehad en dat oh. is eigenlijk daar nog allemaal een nasleep van. Maar, maar daar uh, hebben we elkaar al eens over je leeft, gesproken. Je leeft met me. alles le leven, ook met je beperkingen, zeg ik maar. Gelukkig maar. Ja. <laughs> Goed, maar dat was dus ook inderdaad niet waar je over belde? Nee, ik heb laatst een boek gelezen en ja. daar stond de volgende zin in. Zij was gekleed in een lichte blauwe ochtendjas en hij in een bordeauxrode kamerjas. Oh. En toen dacht ik, ja, wat is daar nou het verschil tussen? Nou, oh. ja, wat een goede vraag. Oh, we die hoor niks meer. Nou, en terwijl ik nog wel zei dat ik het zo'n goede vraag vond. Ja, ja dat is nou, jammer. Is het dus goed. Een... Ik hoor weer. Ik wou net zeggen, dat moet je toch wel even meepikken. Ja, ja, het verschil tussen. Nou, zei stond het in, in dat boek geschreven. toen dacht ik ja, we staan nog het verschil in een ochtendjaas en een kamerjaar. Wat is ja, dat, dat? De kwaliteit van het stof kan het wel zijn, maar dan nog. Nou, ik wil het even hebben over de kwaliteit van het boek, want ik moet zeggen dat ik het literair niet van hoogstaand niveau vind. Nee, nee, nee, dat is zo'n uh, uh, zo slaapboekje is dat. Ik lees altijd heel veel in bed en dan uh, lees ik altijd een, een, een behoorlijk uh, mooi goed boek. En dan uh, voordat ik slapen ga, dan moet ik altijd nog zo'n flutboekje erachteraan voor in slaap te komen. Maar, maar, maar een flutboekje voor in slaap te komen en de, met, met vrouwen in ochtendjas en mannen in kamerjas? Het is zo uh, dat boekje dat heet, wacht ik heb het hier, um, dat is een uh, Jack Lorens familiedrama, zwarte beertjes. <laughs> Doe even de eerste twee zinnen, dan kan ik, ben, kom ik er een beetje in. Oh, wacht even. Uh... Ja, want ik lig in bed dus. Uh... Ja, en de zwarte beertjes liggen inmiddels. Uh... Herstal keek op de elektrische klok van, aan de muur... van de hoofdinspect van hoofdinspector Erik Jagers, die de kamer binnenkwam. Van het politiebureau Kastellen aan de Rijn. Oh, het is wel het een was spannend half boek. half 1 in de vroege ochtend van donderdag 23 maart. En herstel had dienst. What? Dus het was een, een, een, een, een, ja, een detectiveboekje, boekje, of hoe noem je dat, een Ja. En waar haal, je, waar haal je die rommel dan vandaan, Anne? Um, nou, ik zit in zo'n groep met mensen en wij, wij, wij, wij, wij, wij, ja, wij doen altijd de boeken uh, ruilen. En er uh -huh. zitten ook af en toe van die flukboekjes tussen. Dus dan geef jij ja, iemand dat... de ontdekking van de hemel en dan krijg jij... Uh... Ja, zoiets zal ik maar zeggen. Inspite maar dat is niet echt, dat loopt weer door hoor. Want ik krijg ook weer hele mooie boeken terug. Want ik geef dit dus ook weer door en dat gaat weer... Uh, ergens blijft wel, uh, ergens in het wel rondzwingeren. En je bent dan wel een beetje naar alles eten, dat het je niet uitmaakt welk ja, boek je opgedrongen uh, krijgt? Ik, echt, ik, ik, ik, ik ben niet gefocust op één soort uh, boek... <laughs> Of het nou een, een detective is. Of een, uh, ik heb hele mooie science fiction boeken gelezen. Oh. Uh, ook uh, ja uh, hele stevige romans, mooie boeken. Uh, ik, ja, uh, als, je niks, als, als je liggen moet, dan ben je blij dat je wat te lezen Dan lees je de krant toch van achter naar voren. Ja, en dan maakt het je allemaal niet uit als het maar lettertjes op een rij ja. zijn. Ja, want dan gaat de tegelijk vluggen. Ja, maar dan, dan komt er dus zo'n zin in zo'n boekje en dat houdt dan toch een beetje op... Dat is een rare zin, want ik denk ja, als er nou had gestaan een lichte blauwe ochtendjaar en een donkerbruine ochtendjaar, dan had ik die zin nooit meer onthouden. Nee, daar zit wat in. Hé, nou, ik, vind, ik ben wel benieuwd, want um, in principe lijkt het me natuurlijk zo dat een ochtendjas, die draai je ochtends, draag je ochtends en, uh, en een kamerjas, die draag je in de kamer. Want die, die, die mensen die stonden alle twee aan de deur dus. Ja, dus het klopt al helemaal. Hoe laat was het? Het, het, het, het, het moment dat de dat die inspecteur eigenlijk bij die mensen aan de deur, sloeg ja. dus vroeg. Ja, da, da, da, uh, dus dan klopt de ochtendjas. Maar die man die stond dus in, de kamer in, de ga, of in, de, in zijn kamerjas in de gang. Ja. Dat is raar. Ja. <laughs> en dus, dus pas op het moment dat het twaalf uur werd, werd het raar dat zij in de ochtendjas in de gang stond. Maar het was op dat moment dus raar dat hij in de kamerjas ik was. het was vroeg in de ochtend dat hij bij die mensen aan de deur kwam. Ja. En, uh, nou ja, en ik vond het zo'n komische zin. Zij was gekleed in een, in een lichte blauwe kamer, ochtendjas. En hij in een donker. Uh, in een bordeaux rode kamerjas. En dacht ik, ja, kwaliteit van stof. Zo'n kamerjas is dan zo'n. Zo zo met met een, een hele dikke stof. En, en met een snoer erom. Hè? En uh, ja, zo'n ochtendjas. En heeft dan een paar knoopjes van een dun vlodderstof. Ja. Maar dan nog. Ja, nee. Ik kan die ochtendjas ook s'avonds aandoen. En die kamerjas, die kan ik ook in de, ja, in de keuken aandoen. Nou ja, dat is wel. <laughs> dan ben je natuurlijk wel ontzettend brutaal bezig. Dus uh, als er een moment is dat je gewoon een beetje tegen de regeltjes aan wil schoppen, moet je dat zeker doen. Maar ik, ik ben wel benieuwd, nou inderdaad, wat het verschil is. Ja. ja. En toch, als je het erover hebt, dan, dan zie ik wel twee verschillende kledingstukken voor me. Oh, als het je loopt ik hoor, ik hoor je niet meer. Ja, vervelend is dat. Nee, want ik zie bij een ochtendjas zie ik een, een beetje zo'n badstof, Het liefst een witte, maar het kan ook een donkerblauwe ja, we, dus, zijn. Ja, uh, zo'n vlodderstofje met een paar knoopjes voor. Zo. Oh, de knoopjes. En, uh, of je, ja, ja. ja, kijk, en, en ik denk al, ja, wij hebben het altijd hier over een peignoir. Uh, dat, wat is, dat, dat is de derde versie ervan, maar ja, die stond niet beschreven. Oh, dan krijgen we een pe peignoir. Ja, en wat dacht je, Anne, van de Duster? Ja. Ook nog. Ja. Hebben ook nog. Het is toch niet zo dat je denkt van... dat je wakker schrikt omdat er een politieagent voor de deur staat... en dat je denkt, oh, is het ochtend? Ga ik hem in de ja. kamer of in de gang ontvangen? Wat doe ik aan? Dat is niet zo. Ja. Het is gewoon... Het is, ja, dat is raar. Een ochtendjas, een kamerjas, een duster of een peignoir. Ja. Of, of een kimono. Nee, kimono weten we wel. kimono is echt een, een zijdenstof... Met een printje. Ja, en... mooi, ja die zijn mooi. Ja. ja, die zijn mooi. Die tellen niet. Nee, dat is waar. Uh, en, en een badjas? Ja, maar die doe je na het bad aan. Hè. Dat is badstof. En, uh, ja, maar nee, nee, nee, Anne. Dan kom je, mee, dan kom je mee uit, het, uit het bad en, of uit de douche. Ja, maar als je nou uit de douche komt en je doet je ochtendjas aan? Uh, ja, maar kijk, uh, de meeste badjassen die zijn van het En zo'n... Uh, een ochtendjas, je kan er ook nog eens van zo'n glibberig stof zijn. Ja. Nou ja, dan pakt je ook gelijk op je huid. Even, zouden er ook mensen zijn die van alles uh, een exemplaar hebben? Nee, ik, ik heb geen badjas, dus dat is ook al veel waard. Uh, ik heb maar één een, een ochtendjas. Een, ja, een ochtendjas. Maar, maar wat nou als je, als je een beetje ziekzwak Maar je doe dan... ook s'avonds aan, dus. Ja, zie je? <laughs> dan ga je alweer. Maar dan heb ik er meer aan dan ochtend. Ja, maar dan doe je gewoon net alsof het ochtend is. Nou, ja. ik, vind, ja, ik vind het een goede vraag, zeg, Anne. Nee. Maar dat had ik al gezegd. Wat is het verschil tussen een ochtendjas, een kamerjas, een peignoir en een, um, en een ja. duster? Ja, ja. Nee, maar dat stond omdat het zo echt in die zin stond. Deze blauwe ochtendjas en die kamerjas. Ik denk wel dat een rare zin is. Soms bleus ik ook zijn zin uit. En dan denk ik, wat soms, uh, ja, er staan er zinnen in. En dan denk ik, ja, daar klopt van niks van. Nee, nou, ik ben het helemaal met je eens... Ik, uh, ik vind dit soort zinnen mag je niet lichtvoetig optypen. Ook al, ook al is het in inspecteur, inspecteur uh, De Vries en de, en de wonderlijke moord in het bos. Dan nog moet ja. het, een, het moet een beetje hout snijden allemaal. Nou, ik, ik zeg 0800 1121. Ik ben heel benieuwd of er iemand is die ja, daar een beetje een onderscheiding hadden. kan maken. Dus uh, uh, daar roep ik gewoon weer op aan. Ik ga mijn best doen. Doe je best. Ga je nog even verder in de Zwarte Beertjes of zeg je van nou, radio aan? Nee, ik ben al nou wat anders aan het lezen hoor. Ik heb dat boekje nog lang uit. Oh, je hebt het al helemaal uit. Ja, natuurlijk. En wie had het dat gedaan? Wel... Uh, de zoon van de vader. Ach, echt, de zoon van de vader, die zag je niet aankomen. Ja. <laughs> nee, ik heb nou een boek. En welk boek is dat? Uh, van Afschilder Zaspijn. De Overgave. Oh, dat klinkt goed. Dat klinkt mooi. Nou, succes. Het ik ben er nog niet zo, uh, niet zo heel ver in. Maar het is een heel mooi, interessant boek. En zit er een ochtendjas in? Nou, ik heb nog geen gezien, want dat speelt al in 1800 zoveel. Nou ja, in Amerika. Toen had je ze vast al wel. Je had in ieder geval alle ochtenden. Ja. Nou, Anne, dank je wel, hè? Ja. Zeg, nog een prettige avond. Hetzelfde. Tot de ja, volgende keer. Zo. Dag. Goeie. Dag. 0800 1121. Elin, goeienacht. Goedenavond. Uh, goedenacht. Ja, goedenacht. Ja. Hallo. Uh, hallo. Ja, ik zit nu ook uh, te denken over uh, Duster en... Uh, ja, je allerlei... gaat het... Nou, het is een goede vraag. Je gaat het toch eventjes over... Uh, ja, nou, over nou, filosoferen. Het ochtendjas is uh, voor vrouwen inderdaad. En de kamerjas is meer voor mannen die tot een uur of elf in hun kamerjas lopen, maar goed. Maar uh, tot een uur of elf ochtends of tot een uur of elf avonds? Ja, avond? elf, elf uur s'morgens, ja. Wat ja, zijn ja. dat voor mannen dan? In de literatuur, Oh ja. dan in hun uh, uh, kamerjas nog rond. Dat zijn typisch van die mannen die ook bezoek krijgen van een politieinspecteur? Ja, bijvoorbeeld. Ja. Hè? Maar een, een, een vrouw uh, heeft alleen s'morgens en gaat zich dan kleden. En uh, is om elf uur natuurlijk niet uh, meer in een ochtenddustig uh, of, oh. of, of ochtendgewaadje, uh, zeg maar. Maar mannen liepen uh, in kamerjassen nog wel rond... en uh, gingen voor zich uh, pas uh, smiddels kleden, denk ik. Maar goed, daar ja. bel ik niet over. Oh, ja. Nee. Nou, en waar bel je wel over dan? Um, mijn ik heb een vraag. Um, ja. Ik heb het over onweer. Oh, ja, is iets anders. Ja. Um, ik heb ooit gezien op de televisie... dat onweer bestaat tussen uh, wolken die een pluslading hebben... en de aarde die een minlading hebben. En als de wolken te grote pluslading hebben... Ontladen ze, hè, vliegt die bliksem naar beneden om uh, zichzelf te ontladen. Nou is mijn vraag... Hoe komt het dat wolken pluslading hebben? En mijn tweede vraag is... Uh, je hebt ook bollen die horizontaal over de aarde vliegen. Wat is dat dan? Nou, dat is mijn vraag. Oké, okay, want nou, het, het is een, een meerlaagse uh, meer vraag. Ja, het oh. is een dubbele vraag. Ja. Hoe komt het dat uh, wolken een, een andere lading hebben zeg maar, dan de aarde... Ja. min wil ik even in het midden laten, hoor. Ik ja. dacht dat de aarde min was en de, de, de wolken plus. Maar goed, het kan ook andersom zijn. Ja. Maar hoe komt het dat de wolken een andere uh, lading hebben dan de aarde? Dat moet zich dan, uh, zeg maar, stabiliseren. Dat moet zich in, in, in, in, ja, in een gelijkstand uh, zoeken. Ja. Maar hoe komt het dan dat er bliksembollen horizontaal over de aarde vliegen? Ja, dat is inderdaad een heel andere vraag. Ja, dat is totaal anders. Maar ik weet bijna zeker dat er Radio 1 luisteraars zijn uh, die, die iets van bliksembollen weten. Want daar uh, heb ik het wel eens eerder over gehad, maar dat, uh, dat maakt ook helemaal niet uit. Dus ik zeg 0800 1121 en dan uh, is er vast iemand de, die iets kan vertellen over de bliksembollen. En waar komt opeens de fascinatie voor alles met bliksem uh, vandaan? Nou, het is natuurlijk wel een paar weken geleden dat we hier ontzettende bliksem in Nederland hebben gehad. Dat het me fascineert. Ik, het, het fascineert me om dat te zien. Maar een, een paar jaar geleden heb ik dus zo'n horizontale bol... Pff, nou, uh, een paar meter langs mijn uh, huisje zien vliegen. Het was ja. klaarlichte dag en het, het maakte een lawaai van hier tot Tokio... Oh? En ik schrok een ongeluk, want ik had daar nog nooit van gehoord. En ik dacht toen van, wat is dit nou? Ja, wat is dit? Dus vandaar die fascinatie. Of okay, nou. wel een beetje de schrik eigenlijk. Ja, dan als zoiets je overkomt, dan wil je toch even weten hoe het precies ja. ongeveer... in ieder Ach, geval nou, van voor tot achter tot aan tot nou, zit. Nou, ik zou nog bijna een derde vraag eraan willen stellen. Van hoe kan je uh, voorkomen dat zo'n zo bol in je huis ligt? Ja, <laughs> ja, dat zijn van ja. die kleine details die misschien wel fijn zijn om meteen even mee te pikken. Ja, dat is een ja. kleine derde vraag. Oké, okay. nou, Alle vragen op een rij, um, inderdaad, van hoe zit het met het plus- en het mingehalte van wolken en de aarde bij onweer? Ja. Hoe zit het met uh, bliksembollen, wat zijn dat voor dingen? En hoe voorkom je dat ze je huis binnenvliegen? Nou, Dat prima. doe ik toch maar weer keurig, hè? alsof ik erop Hartstikke zit. Hartstikke goed. Dankjewel je Oké, okay, dag daar. Goeiedag nog. Dag. Dus als je een beetje op de hoogte bent van uh, Donder en Bliksem. 0800-1121. Hé, hey, dat is Guus Meeuwens.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 En het bliksemt en het regent meters bier. Ik ben een keer geweest bij een, uh, bij een optreden van Guus Meeuws. ik ben er wel vaker geweest, maar uh, in Zwolle dat ik dat was in een, uh, in een soort poptempel, Hedon. En uh, toen dacht ik, jeetje, Guus Meeuws in Hedon, ik weet het niet hoor. Nou, het was, het was een groot feest. Mensen stonden op tafel en inderdaad, het regende meters bier. Dat het, het was, dat, dat was. Ik moet zeggen, een gezellig avondje. Um, en dat was naar aanleiding van de vraag van Eline... die graag meer wil weten over bliksem in het algemeen, hoor. Want zo kan ik het eigenlijk wel kort samenvatten. Dus als je een beetje deskundig bent op dat gebied... draai dat nummer of toets dat nummer 0800-1121. Herman? Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Ik heb een vraag over pleet. Yeah. -e -e B-L-E-E-T. Dat staat op een bekertje, dat staat hier voor mij. ja. Yeah. Oh. Oh ja? Ja. Ziet er ook, ik, vond ook mooi, ik vond het ook mooi uitzien bij de tweedehands winkeltje. Ja. En er staat onder staat de Keltum Plate. Met P-L-E-E-T. En nou heb ik wel op internet, op uh, Google gekeken. Dat schijnt uh, een dun laagje edelmetaal eroverheen. Zilver. Maar het kan ook goud zijn, maar in dit geval is het zilver. Dat kan je wel zien. Het is een beetje zwart. Goudkleurig. Als je, het, als je het poetst dan, heb ik nog niet gedaan, dan wordt het <laughs> heel mooi zilverkleurig. Het heeft ook te maken met iets van bestek, maar dat is een dikke laag. Ja. De vraag is, hoe dun is het laagje zilver? Wat er overheen zit, ongeveer 1%. Als het 1% zilver is, dan heb ik hem voor 40 cent gekost, gekocht. gekocht. En zilver is bijna een euro per gram dan zou het dus 50 gram, dan zou het 1 euro laat zijn. Dan heb ik zeg maar 100% winst. <laughs> ja, maar dan, moet je, de, dan moet, je, moet je nog iemand vinden die hem wil hebben van je. Nou, ik smelt hem gewoon een druppel. Heb ik een druppel zilver? Ja, dat zilver is toch uh, duur? Ja, maar ik vraag me af of het dan. En wat blijft er dan over? Nou, ik denk een beetje. Uh, uh, eventueel koperachtige uh, uh, basis. Nou ja goed, je kan het gewoon, als je een kilo hebt dan, gooi je het in een oven. En dan krijg je, als het 1% is, dan krijg, je 1, krijg je van 1 kilo, krijg je dan 10 gram zilver. Dus ja. dat, dat is ongeveer 9, 9 euro waard, of uh, 10 euro zeg maar voor het gemak, euro per gram. Maar was je, was je dan uh, in dat tweedehands winkeltje, denk je dan van, hé, hey, een, van een bekertje ding. waar pleet op staat. Nee, ik heb er drie, drie in één keer gekocht. Oh, kijk. Ja, dat dus zijn gewoon een kleine, nou, iets, uh, drie keer zo groot als een Ja. Yeah. Drie keer zo hoog als het lijkt ook wel een beetje op een eierdopje. Er kan een heel groot ganzen ei bovenin, denk ik dan. <laughs> maar uh, ik, vond, ik vind dat ik vond het zo'n mooie uitstraling hebben qua ja, effect aan de buitenkant. Het is uh, een beetje zeg maar aangetast door uh, de tijd. Mm -hmm. en, uh, dus ik, ik vond het gewoon mooi. Dus jij loopt in de tweedehandswinkel en je was niet specifiek op, uh, op zoek nee, naar, nou, naar nou, bekertjes? Nee, ik dan bijna even, even mijn kantoor uiten, dan even op de fietsje naar zo'n winkeltje... en dan, dan ontspan ik even helemaal van wat er allemaal staat voor oude troep en zo. Oh, ik word er juist altijd heel onrustig van. Oh. Ja, ik denk dan altijd... Ik wil, ten eerste wil ik alles wat ik mooi vind hebben... Met als gevolg dat ik weer met een paar oude lampen en twee halve vaasjes thuis kom. Aha, ja, ja. En ten tweede denk ik, oh wat een rommel. Oh, en ik heb thuis ook nog zoveel rommel. Ik moet alle rommel van thuis hier naartoe brengen, denk ik dan. En dan raak ik in de war. Nou, ik heb een bovenslaper ook gekocht bij, de, bij die winkel. Voor 50 euro. Dat is een metalen bedconstructie. Ja. En daarboven op dat bed kan ik dan ook weer allemaal dingen neerzetten. Oh, maar ben jij dan ook zo iemand die je altijd op televisie ziet... die zijn hele huis vol met rommel aan het stouwen is? Dat hij een, een, een bovenslapen of een hoogslaper koopt om nog meer rommel op te leggen? Nou, dan lijkt het soms wel een beetje op. Maar oh. ik, ik beperk mij in hoge mate. Maar dit, dit was dan echt zoiets van... Hé, hey, dit is een... Ja, ik, ik, ik hoor het. het is, je kunt gewoon horen dat het mooi is. Ja. Ja. ja. ja. Maar um, uh, even voor mij, want in dat kantoor, wat doe je daar dan, Herman? Uh, uitvindingen uh, verkopen. Uitvindingen verkopen? Ja. Ja, ik heb allemaal uitvindingen gedaan en ook octrooien, Maar uh, dat, uh, ik dacht dat uh, Dan verder zichzelf al een ja. beetje verkocht. Maar dat blijkt dus niet te zijn. Dus dan moet ik me nou helemaal ombouwen dat ik het niet meer uitvind. Maar uitvindingen ga verkopen. Dus dan, je, je, och, wat, dan heb je dus een briljant idee... Zo, zoals ik, ja, nou ja of gewoon ja. een redelijk goed idee. Zoals ik al jaren rondloop met een, uh, het idee voor een uh, kattenvervoermandje dat je kunt ombouwen naar een keukentrapje. Wat? Een kattenvervoermandje. Ja. Yeah. Dat als je, het, als je het, zeg maar, in twee delen uit elkaar haalt, dan kun je er een keukentrapje van maken. Want iedereen die een kat heeft, die heeft een kattenvervoermandje nodig voor als je naar de dierenarts gaat. Ja. Maar zeg maar. Eigenlijk um, uh, 9.999 uh, uh, van de. Nou, ja, heel vaak heb je, dat, heb je dat kattenvervoermandje verder niet nodig en staat het alleen maar in de weg. Oh, dan kan je mooi uh, boven, bij de keukenkastjes, als je er dan naar boven wilde, kan je er zelf op klimmen of voor de kat? Ja. Nee, voor, nee, voor jezelf. Dus op het oh. moment dat je hem niet nodig hebt om de katten te vervoeren, ja. haal je hem uit elkaar en maak je er een keukentrapje van. Want op de momenten dat je een keukentrapje nodig hebt. Dat ja. zijn bijna nooit de momenten dat je een kat wil vervoeren. En je kan er ook een koelbox van maken misschien. Dat kan ook, maar dat wordt heel lastig als je op de camping staat. Ja. Of nee, niet op de camping, maar als je zeg maar in de tuin zit... en je hebt allemaal biertjes erin, of, uh, of in mijn geval dan uh, flesjes water. Ja. En de kat wordt ziek. Ja, kijk dan, dan moet je de buren even op je... Water laten passen. Ja, maar dan moet je eerst allemaal uit en zo en dan moet je nog ja. zorgen dat het oh, niet nee, te koud het, is. want dan nee, Ik stop je vind het de... keukentrapje veel leuker van. Ja, nee, maar het is echt een heel goed idee denk ik. Ja, ja, ja. Nou, want een keukentrapje komt altijd wel van pas. Ik moet ook wel cursussen geven, hoe, hoe breng je een uitvinding naar de markt. Maar dan moet het mij eerst zelf gelukt zijn. Hè? Ja, precies. Nee, maar dat is wel een goede uitvinding. Ja, dat vind ik wel. Ja. Maar uh, los van goede uitvindingen, inderdaad, dan zoals in dit geval denk je... dat is inderdaad een goede uitvinding, dan zit je met het gedoe... dat het nog uitgevoerd moet worden. Ja. Dat het vervolgens ook nog betaalbaar uitgevoerd moet worden. Want het is een leuk idee, maar als het vervolgens 800 miljoen miljard kost... om het uit te voeren, dan denk ik niet dat het een groot succes wordt. En als je dat allemaal voor elkaar hebt, dan moet je nog inderdaad nog zien te regelen... dat iemand hem ook verkoopt. Ja. De, het keukentrapje slash kattenvervoersmandje... Ja, ja, ja dat zijn, uh, dat, dat, daarvoor moet je weer een ander soort uitvinder zijn... dan voor het uitvinden van zo'n kattentrapje. Nou, maar het is net als met kunstenaars. Ik ken best wel veel mensen die prachtig kunnen schilderen... alleen die kunnen zichzelf en dus hun schilderijen niet verkopen. Ja. Dat is ja. Best, je, moet, je moet maar mooi twee dingen tegelijkertijd beheersen. Nou, tegelijkertijd kan vaak niet. Dat nee. is juist het hele eieren eten. Dat, dat, zolang ze nog uh, prachtige kunstwerken maken... dan. Kunnen ze niet tegelijkertijd vaak, tenminste, dat uh, ook nog uh, exposities regelen? en uh, nee. Transport verzekeren, verpakking. En als ze dat alles een keer gedaan hebben, dan zijn ze zo gefrustreerd vaak dat ze het nooit weer willen doen. Nee. Dus uh, ik ken uh, pakhuizen vol kunst, kunstwerken hier in Groningen. van kunstenaars die al bijna 65 zijn. en die worden steeds gefrustreerder, want ze hebben nog weinig ruimte over om iets te maken. Ach ja. Ja, dat is ik ja. een van de grootste problemen van Nederland bijna. Ja, en dan krijg je... Nou, er zijn er nog wel een paar. Maar je krijgt ook nog gedoe inderdaad met de financiële afwikkeling. Want dan verkoop je een schilderij en dan zegt iemand... ik maak het wel over en die maakt het niet over. Oh ja. Yeah. En dan ben je nog weer zes maanden bezig om het geld te krijgen... en ondertussen moet je ook belasting betalen... en moet je dan nou ook nog eens een keertje ergens aangeven wat je verdiend hebt. Ja. Nou, ik geef het je te doen. Ja, vooral mensen met brons en beelden. Die hebben dan de tuin vol met mallen en, en de zolder vol met beelden of omgekeerd. En dan dat wordt het steeds voller en uh, uh, kraakt het huis. En het zo mooi, alleen dan moeten ze toch minimaal uh, de, de kosten van het spul. Ja. En dat vinden mensen dan soms, omdat ze het ook nauwelijks zien. Dat zien alleen mensen met open ateliers soms even en verder ziet niemand dat. En dan gaan mensen, mensen gaan dan bij de tweedehandswinkel bronzen bekertjes kopen. Die gaan ze omsmelten om nog bronzen beelden van te kunnen maken. Ja. Ik denk dat de eerste pleetbeelden binnenkort op de markt komen. Nou, dat heb je goed onthouden. Ja, hè? Nee, maar je, je zit in dat kantoor doe je pogingen om uitvindingen te verkopen. En wat is dan uh, hetgene waarvan je nu hoopt dat het een succes wordt? Nou, ik heb nou een, uh, een nieuw afvalbakklepje uitgevonden... <laughs> Daar, heel kort gezegd, als je een propje laat vallen, dan komt hij op het klepje en daardoor gaat het klepje mechanisch heel soepel open. Het kan ook als kattenluikje, dan is hij verticaal, daardoor drukt het kattenluikje veel minder hard op de kaalwordende rugjes van de poesjes. En dat kan ook voor onder natuurlijk, maar het kan ook een schuine afvalbakklep waar normaal een veer in zit. Dus als mijn mechanisme erin zit, is al ook rooi op hoor. Oh. Die werkt uh, zeer soepel en... Uh, Qua productie is hij zelfs uh, goedkoper te maken dan uh, die uh, oude... Veertjes. Dus het is een wereldwijd afzetbaar product. Maar Herman, waar verdien jij je geld mee? Met de uh, bijstanduitkering. Maar je hebt een uitkering, maar je gaat, iedere dag ga je naar kantoor om pogingen Ach, te doen om... Ik heb een, ik heb een klein huisje, maar een deel van mijn huis is nu ingericht als kantoor... omdat ik moet Aha. verkopen. Ja, precies. Oké. Okay. Kamer heb ik de allemaal mechanische gereedschappen uh, staan klaar om weer prototypes te maken. En uh, wat voor opleiding heb je gedaan? Ik ben ooit begonnen met wisse natuurkunde en toen ben ik meer of meer gepikkeerd weggelopen omdat ik Einstein aanviel in het eerste jaar, maar dan mocht ik geen experimenten doen. Pas in mijn kandidaat. Dus ik zei: Als mijn moeder aan mij denkt uh, en ik zit op Mars kan het wel sneller gaan dan het licht. Dus ik heb een voorstel om een raket met een halve lichtsnelheid en een spiegel naar de aarde te laten gaan. En daar een lichtstraal heen te projecteren en dan kijken hoe de kleur verandert. En dat begon je op het bord helemaal uit te rekenen. Dan kon ik zeggen, als iemand dan op die spiegel zit en die kijkt naar de aarde, wat ziet hij dan? Dus eigenlijk een spectrometer. <tus> en toen was het fout en drie weken lang was het steeds fout wat die zei. Nou, en toen had ik een experiment bedacht met op elkaar klappende spiegels en dat mocht niet. Ah. Ook, ook een tol, die gaat rechtop staan als hij draait. Ja. En toen zei ik: maar dat is net of er een touwtje aan trekt, dus hij wordt lichter. Zet hem eens op een weegschaal. En dat mocht ook niet. Laatst <laughs> oh, dat... hebben wat Japanners hem op een weegschaal gezet en die werden gekielen bijna door een natuurkundige omdat het niet klopt met Einstein. Oh. Ja dus, ja, dus toen ben ik maar economie gaan doen en marketing, informatica en zo maar. In ieder geval, ik uh, vind, vind de wetenschap vaak intelt. Praten met elkaar na. Ja. De professor noemt zijn opvolger en die moet eigenlijk een tien halen, dus hetzelfde zeggen als hij zei. Ja. Maar dat is natuurlijk niet de bedoeling van wetenschap, vind ik persoonlijk. Ah, oké. Okay. Ja, maar nou, het wordt ook een beetje vermoeiend als iedereen de hele tijd wetenschap in twijfel gaat lopen trekken. Want niet de hele tijd, ik let heel goed op. En nou, Herman. Wat... Ja. Jij was best wel de hele tijd de wetenschap in twijfel aan het trekken. Ik heel goed op en ik luisterde heel goed. Alleen op een bepaald moment denk ik van... hé, hey, uh, hoe kan zo'n tol nou rechtop staan dan? dan ja. Misschien wordt hij wel lichter. Net ja, als een touwtje eraan trekt, toch? Ja, maar dan kom je natuurlijk nooit door je lesmateriaal heen. Nou ja, nee. Nou ja, o, stel gewoon... dat je 31 van die Hermans in de klas hebt. Nou, ik denk dat ze daar blij mee mogen zijn. Ja, eigenlijk de, dus achteraf Ze zijn er misschien ook wel blij mee, want die man had drie weken lang achter elkaar. kon hij op bord ja. tekeningen <laughs> maken van... Hoe het zat. Hm. Heb jij thuis ook de, ooit nog de in elkaar klappende spiegelconstructie geprobeerd? Nee, daarvoor wil ik de uitvindingen verkopen dat ik geld heb dat ik het zelf nog eens een keer ga doen. Dat is uh -huh. toch ook wat? Want hoe lang is het geleden dat jij wisse natuurkunde studeerde? Uh, 1970. Ja, zie je. Ja, dan ja. moeten er inderdaad nog een hoop pleetbekertjes uh, <laughs> uh, moeten er nog maar aan de te passen. Nou, als de pleet nou denk dikke laag is, dan heb ik misschien ook wel geld. Dat zou mooi zijn, hè? Maar... Ik kan ik er wel een zilver spiegel van maken. Ik denk dat er nog een hoop mogelijkheden zijn. Ik zal jouw wetenschap niet in twijfel trekken. Ik zal wel nog eventjes snel, voordat we naar het nieuws gaan luisteren... even vragen of mensen die weten wat pleed nou precies is... even willen bellen naar 0800-1121. Ik doe mijn best, Herman. Dankjewel, hè. Dag, bedankt. Dag. Hey, en niet met het idee van de katten. het kattenkoffertje er vandoor gaan, hè? Ik weet je naam, dus ik stuur wel een tekening op als ik wat bedenk. Oh, dat lijkt me ik geweldig. Ik weet ook al de naam: The Cat Trap. Fantastisch. Oké, okay, dankjewel Herman. Doei. Dag. 0800 1121. Of even een mailtje naar Nachtzuster, Apenstaartje, Omroepmax. We gaan even naar het nieuws van drie uur luisteren, kijken wat er gebeurt in de wereld. En daarna zijn we terug met vragen en antwoorden. 0800 1121.